Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In bijna 1 op de vijf reformatorische gezinnen kampt wel iemand met een verslaving, blijkt uit onderzoek. Vooral reformatorische jongens zijn ernstig verslaafd aan alcohol. De verslaving aan drugs, games of porno valt mee. En de verslaving in reformatorische kringen is lager dan het landelijk gemiddelde. Maar het is wel degelijk een probleem, zeggen de onderzoekers. Veel ondervraagden zeggen ook dat ze er binnen hun kerk liever over zwijgen... waardoor de kerken weinig zicht hebben op verslaving onder hun kerkgangers.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 Vakantiegangers wordt geadviseerd om geen olijfboompjes of lavendelplanten uit het buitenland mee te nemen. De planten kunnen zijn besmet met een Xylella-bacterie die in Zuid-Europa veel voorkomt. zegt de koetsen in waardeautoriteit. Die bacterie is voor mensen niet gevaarlijk, maar planten gaan er door dood. De blijft in de grond achter waardoor ook nieuwe planten doodgaan. Iran zegt dat het een Britse olietanker in beslag heeft genomen vanwege een incident met een Iraanse vissersboot. Volgens de Iraanse havenautoriteiten zond het visserschip in de straat van Hormuz een noodsignaal uit dat de tanker negeerde. De Britse tanker is naar de Iraanse havenstad Bandar Abbas gesleept en zal daar aan de ketting blijven tot het onderzoek is afgerond. De Britten hebben gewaarschuwd voor een harde reactie als Iran de olietanker niet laat gaan. Het weer, er trekken stevige buien van west naar oost over het land. Lokaal met onweer, hagel en zware windstoten. Vanmiddag ook wat zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het een. Zie verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ADD. Op de A7 van Zurich naar Horn staat bij den Oever 2 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 We're always happy, last we living, in here, that's our philosophy. <laughs> Sing along with us, dee dee -de dee dee dee, da -de da da da, yeah we're happy. Da da da, De -da, -da, -de da da da da da da da do da da da da da da da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 What you can find if a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the leg, you can dine or a ton 25. When the sun goes down, you can make it bigger, good. We're not grandfather, we're not dirty, we're not mean, we love everyone. We doen wat we please when the weather's We go fishing or go in the sea. happy we Sing along with us. Da da da happy. En we zijn weer terug en uh, terug in het tweede uur. Ja. We hebben zometeen uh, nog twee gasten naar. Uh, ja, we de hebben gasten. nu uh, de beoogd uh, nieuwe burgemeester David uh, Molenburg we zitten. Daarna krijgen we uh, Bob uh, Bisman. Dat gaat over strandverblijf bij de festival, ook een festiviteit in Zandvoort. Zoals heel veel. En wij sluiten af met Freek Klaassen. En Freek Klaassen is uh, onze exclusieve racefietsenmaker. Ja, die Zou zat in voorzien... dat kleine steegje achter dan ver, zeg ja, maar. Ja, en nu het... zit hij op in de passage bij een pop-up. En hij maakt zelf Heel bijzonder. Okay. Maar goed, eerst. Terug. David Molenburg. Wat ja. fijn dat je er bent. Ja, heel fijn om hier te zijn. Ik ja. Het mooi dat ik uh, aan mag schuiven bij jullie. Nog niet uh, in functie. Je bent ook beoogd nieuwe burgemeester.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 de ambitie hebt om burgemeester te worden, ga je natuurlijk ook nadenken, op wat voor plek wil je dat dan? Nou, ik ben niet iemand die je ergens neer moet zetten op een plek waar alleen maar op de winkel van vast is, een, een, een dorp of een, een gemeente die al af is. Nou, en dat is hier zeker niet het geval. Daarnaast eh, heb ik, ja, ik kom ik mijn hele leven al eens ontvangen, ik ken heel veel mensen. voor het dorp en um, ja wat ik wat ik ook wel heb is dat um, ja het ook voor mij wel belangrijk is dat het uh, een gemeente is in de regio ook uh, ik ook maar ik ga niet met je mee nou dat die boodschap was alweer en we zijn al 35 jaar samen dus, ja dan, dan is dus je dus een vraag voor um, Je hoeft dus niet naar de gemeente te gaan, of, of, Nee, nee, moet je nee. wel hier naartoe. Nou, ja, dat ja. staat in de wet. En uh, ja, laat ik zo zeggen dat het bij ons ook samen. dat ja. binnenkort het huis uitgaat. En wij ook wel met een oriëntatie bezig zijn. van willen ja, we in het huis blijven wonen waar we nu zitten. We hebben... ja. De dus je komt gewoon hier. Ja. Heel goed. Fijn om te horen. Leuk. Ja, leuk. Ja, en dan. Jij zit ook in. Een, je, hebt een, je bent een muzikale burgemeester om zo maar te zeggen. Ja, of ik muzikaal ben, dat, dat, moet je, dat oordeel moet je aan anderen overlaten. Je ik ben je ook bent, je ja, je in band, je zit een Ja, ik heb wel, wel geld meeverdiend in de tijd dat ik studeerde, maar het is een, een niet onbelangrijke hobby. Maar blijkbaar is het interessanter dat is een hele grote ja ja nee dat in principe uh, is het niet dat is een enorme het zijn allemaal jongens met drukke banen met gezinnen we wonen door het hele land uh, dus we hebben echt met elkaar afgesproken het moet een hobby zijn het moet nou, niet vrijblijvend want je kan niet met negen mannen in een band spelen in een, een vrijblijvende sfeer nee. um, maar het, het moet niet de overhand nemen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 ...weer een optreden, dat is heel beetje moesten spelen een daar hadden we een laatst over dat spelen. En daar hadden we beetje een beetje dat beetje een beetje hier beetje een beetje een beetje is altijd een te doen hier met muziek, dus dat nee, is prima. Goed, maar het is wel zo dat ik ik een beetje een ik uh, ik beetje een beetje een beetje Leuk dat je muziek maakt, maar je zal me niet op, pas in de onpas steeds ergens met de gitaar om je niks in staan. <lacht> dat uh, dat zou misschien ook wel zijn. Ja, maar goed, ik ik ik, ik hou Ja, ik vind ook dat je dat soort dingen ook niet kan beetje je Het een dat is mijn hobby net als andere mensen andere hobby's hebben. Dat is ook zo. Ja. Nou goed, je bent uh, je bent CDA lid. Hè? Dat, cool. dat is de die Daarmee te maken heeft. Uh, in hoeverre? Actief. Ik heb uh, eigenlijk altijd bestuurlijke functies gehad, dus niet vertegenwoordigd. Ik ben nooit gemeenteraadslid geweest, maar ik heb bijvoorbeeld in het bestuur gezeten toen ik in Amsterdam woonde, ik heb in het bestuur gezeten toen ik in Den Haag woonde, toen ik in Zeeland in Tijsvloer werkte, ik heb daar in het provinciale bestuur gezeten. Altijd een beetje op de achtergrond. Ehm... Um, ik functie, wethouder werd in de gemeente de Ronde Veen. de andere Het was een hele zware crisis, ik was dat op het moment...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 aan het afronden, uh, om nou mijn ouders goed te regelen, dat was er voor verantwoordelijk namens uh, een aantal erfgenamen. Dus ja, toen was het hoofd ook weer leeg. En, en, dus nou, kan nou, het kwam op een goed moment. Ja, dat kwam echt op een heel, heel mooi moment. Uh, Daar was ik zelf ja, ik was ontzettend blij, maar ja, meer dan één reden. Het is het uh, van, van een denkproject ja. Ja. nou is volgens mij nick meijer van oorsprong jurist hè? Ja. dat is volgens mij zijn achtergrond wat, wat is jouw achtergrond ik heb uh, nou ja, ik heb een, een, een vrij lange schoolloopbaan gehad ik ben op de ivo mavo het heuveltje begonnen uh, toen uh, heb ik een tijdje haven kregen en dat was maar dat was omdat ik graag naar de universiteit had. of business administration. Ja. En ik vind leren leuk. Nou nu heb je een studie Zandvoort, want dat is een hele studie, denk ik. Ja, ja. ja. <laughs> Ik kan me voorstellen dat je, dat je hier als zo veel kunt. Zo... Hoe is dat Ja, ik zeg hoor, dat is de allerbelangrijkste. Die moeten gewoon erkennbare burgemeester, burgemeester die er, die er is. De complexiteit is dat dat ja, ja, klaar is. Hebben. Ja, een appeltje eitje. Nee, ik vind het het leukste onderwerp. Om... Ja, het begint al met de overstappen van je woning van Haarlem naar Zandvoort. Ja. Dan word je gelijk geconfronteerd met dat wat we hier in Zandvoort, eh, nou misschien niet zo eh, terug uh, kunt kopen, wat natuurlijk veel uh, beter is. Maar het geeft wel een beetje inzicht over hoe men hier zeg maar. We hebben een uitdaging om naar te kijken, en we zullen meerdere uitdagingen opnemen. Ja, Daar ben ik van overtuigd. Ja. Nou, nou, er is natuurlijk, niet, dames, is niet, niet, niet, niet, niet te veel de inhoud ingaan, maar ik vind het is niet uniek in het feit dat het een gemeente is waar natuurlijk vergrijzing en groei voor een belangrijk deel. ...een rol speelt. En dat wordt toch wel een beetje... ...dat een hele hoop voorzieningen in andere gemeenten hetzelfde speelt... ...nog veel meer onderzoek zou kunnen staan. Maar dat is voor mij Voor heel, veel, voor heel veel gemeenten, en dat was een enorme uitdaging de combinatie van ontgroei, vergrijzing en die woningmarkt, om er echt voor te zorgen. Ik denk dat het om het te zien is, is dat je niet je echt de boel draaien te halen. Maar nogmaals, dat speelt in heel veel gemeenten, meer in de grote gemeenten. De van de burgemeester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 ...helaas uit de lucht is. En dat de reden daar dus zenderproblemen. We betreuren het heel erg... ...dat het programma niet meer door kan gaan. Hierbij beloven we wel dat de burgemeester... ...de nieuwe beoogd burgemeester... ...zeker nog een keer aankomt schuiven... ...bij een antwoord, Want dit interview moet natuurlijk... ...beter te horen zijn voor de luisteraars als u. We gaan lekker muziek draaien. En ja, helaas is het zo gekomen. En we gaan gewoon door met het huidige...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 Muziek in ieder geval en misschien een klein beetje informatie. Dat komt wel goed, vast wel. We gaan luisteren naar... naar Daar, er sterker gaan we luisteren. To line, jumping in the shower and the blood starts pumping out on the streets of traffic side, in folks like me on the job from nine to five. Working nine to five, what a way to make a living. Barely getting by. It's so taken and no giving. They just use your mind and they never give you credit.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 To move ahead, but the bus won't seem to let me. I swear, sometimes.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 een met de Circle of Life hier op ZFM Zandvoort. En uh, ja, normaal hoort u hier goedemorgen Zandvoort. Helaas uh, is dit, deze uitzending uh, ja helaas uh, gecanceld. Uh,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 Jij wil, wat ik wil Doe je al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 Deur te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 Oh, die was er gisteren wel. Dus de berichtgeving op Facebook klopt niet helemaal. Um, verder uh, zal er vandaag Dancing on the Street zijn. En Dancing on the Street is in ieder geval... de gezellige Z de Zandvoortse DJ's zullen weer hun plaatjes laten draaien... met een heel mooi bomvol uh, programma op het Gassersplein en Haltestraat. En... Um,